9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. VVD, CDA en PVV praten morgenavond verder over de miljardenbezuinigingen. De gesprekken voor vandaag in het Katshuis zijn klaar. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in een beslissende fase zitten. Bronnen houden er rekening mee dat de drie partijen morgen een principe sluiten. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat een eventueel akkoord nog minimaal een week op zich zal laten wachten. Haagse ingewijden benadrukken dat de partijen een principeakkoord eerst nog willen voorleggen aan het Centraal Planbureau en dat de berekeningen nog weer nieuwe problemen kunnen veroorzaken. Dat zou weer tot nieuwe onderhandelingen kunnen leiden en het is nog steeds mogelijk dat de drie partijen het uiteindelijk niet eens worden. Syrië houdt zich nog niet volledig aan het staakt het vuren. Internationaal gezant Kofi Annan heeft dat gezegd in de VN-veiligheidsraad. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Rice zei Annan dat Syrië onmiddellijk het leger moet terugtrekken uit bewoond gebied. De Amerikaanse president Obama en de Franse president Sarkozy hebben ook gezegd dat president Assad de afspraak op dit moment niet volledig nakomt. De VN wil waarnemers naar Syrië sturen, mogelijk valt er over morgen een beslissing in de VN-veiligheidsraad. Duitse journalisten die zich kritisch hebben uitgelaten over het gratis uitdelen van miljoenen Korans zijn bedreigd. Het Openbaar Ministerie in Duitsland doet onderzoek naar de bedreigingen. In een filmpje op YouTube worden de journalisten bij naam genoemd en bedreigd. Tijdens de paasdagen begonnen salafisten met het uitdelen van gratis Korans in tientallen Duitse steden. Salafisten zijn aanhangers van een radicale stroming binnen de islam. In de Eredivisie heeft de Graafschap vanavond met 3-0 gewonnen van FC Utrecht. Door de zegen klimt de Graafschap naar de voorlaatste plaats. Excelsior staat nu onderaan. VVV Vitesse is nog aan de gang en rond deze tijd begint in Den Haag de wedstrijd ADO-FC Groningen. Het weer, steeds meer opklaringen, de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen afwisselend zon en wolken, het wordt dan rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij sommige winkels is april managementboekenmaand. Maar bij ons is elke maand speciaal, met altijd heel veel mooie acties.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 We zijn we de tweede uur van langs de lijn op deze donderdagavond... die om acht uur begon en om elf uur eindigt. En we pakken hem op in Den Haag. ADO Den Haag tegen FC Groningen. Net begonnen, Bas. Twee minuutjes op de klok, Jack. 0-0. De stad nog in een relatief leeg stadion. Ja, dat krijgen jullie toch een beetje van. Door de weekse avond, negen uur. Er is hier een prachtig kindervak. Daar mochten de kinderen zelfs voor half geld naar binnen. Maar ik denk dat ze niet weten dat dat zo is. Want die liggen in bed. Natuurlijk. 0-0 dus. Dan uh, de tweede helft op punt van beginnen in Venlo. VVV Vitesse. Andy. Ja, Uccebo komt erin. En ik had het er met uh, collega Tenapel over. Als je nou de hele eerste helft lange ballen naar voren gooit. Gooi je dan iemand van 3,20 meter 20 bij. Dan kan hij misschien een uh, bal koppen. Nou, die Uccebo is 3,18 meter. 18, dus dat uh, moet dan wel gaan lukken. Ik hoop dat de tweede helft bij een 2-0 ruststand in het voordeel van Vitesse... Uh, meteen snel een doelpunt voor VVV oplevert. Want dat zou de enige mogelijkheid zijn dat deze wedstrijd nog een beetje kleur krijgt. Win and fire met Boogie Wonderland. Wij gaan naar Den Haag. Waar de bal al even een paar minuten rolt. Bij Bas Stigler. Ado Den Haag heeft ze Groningen. Een grote kans gezien. Het is 0-0 nog na zes minuten. Die grote kans was voor Toornstra. Die op aangeven van Visser kon schieten. Vanaf een meter of 12-13. Maar dat echt net naast de paal deed. Daarmee zijn dus wel twee middenvelders genoemd. Ik zei al, het middenveld van Ado is aanvallend. Wil naar voren. Toornstra weer aan de bal nu vanaf de linkerkant. Maar verspeelt dan de bal heel makkelijk in duel met Kappelhof. En dan heeft Bos met een handig paasje. Nou ja, in ieder geval een poging gedaan Bakuna te lanceren. Maar die ter van de middenlijn vergeet de bal. Dan neemt Aden weer over. En daar is daar de mogelijkheid. De tweede grote kans. Die komt dan op naam van Vicento. Die een hoge dwarrelbal. Die komt vanuit de middencirkel. Eigenlijk tussen twee verdedigers van Groningen. Gewoon nog op het doel kan afvuren ook. Pieter Huistra vanaf de zijkant kijkt erbij met de handen in het haar. En vraagt zich af hoe dat nou allemaal wel mogelijk is. Want zijn ploeg FC Groningen maakt dus in de eerste 6-7 minuten van deze wedstrijd opnieuw geen sterke indruk. En natuurlijk begrijp ik dat achterin best als je gewend bent om te spelen met pak en beet Ivins en Van Dijk. En je moet dat uh, nu doen, nou ja, vorige week met uh, Luis Pedro en Kappelhoff. En nu dan weer met Ivens en Kappelhoff. Dan verandert er allemaal wel wat. Maar het oogt mede om die reden allemaal erg onzeker. Groningen valt aan, verspeelt de bal. Toornstra neemt over. Die bal komt dan voor de voeten van Visser. Die zich eigenlijk van de bal laat zetten, gek genoeg, door zijn ploeggenoot Sherry. Dan komt er een moeizaam driehoekje van Ado. Notabene twee meter buiten het eigen strafschopgebied, Maar loopt het allemaal net goed af. En dan heeft Charon Sherry... Een van die drie middenvelders de bal te pakken en kan hij met de bal naar voren lopen. Daar staat iedereen stil, zodat Sherry moet inhouden en de bal maar weer terug aflevert bij zijn laatste lijn. Daar staan bij Ado dan wel de gebruikelijke namen. Met Koem en met Horvaat. en aan de linkerkant Sepa. En via Visser loopt de aanval dan door. Vicento overstapje, al dan niet aangetikt door zijn tegenstander Luis Pedro. Scheidt zegt wil daar niet voor fluiten. Dan kan Groningen uitbreken, maar is er een diepe wal waar Bos geen raad mee weet... Op het middenveld ploft die bal dan voor de voeten. Aan de rechterkant van uh, Vicento, die mee verdedigt, maar de bal verspeelt aan Andersson. Even snel als Groningen hem heeft, zijn ze hem ook weer kwijt. Het is, maar dat had u begrepen, een beetje rommelig. In het begin, zeker van de kant van Groningen. Ado komt weer, Immers krijgt een tikje tegen zijn hak van Kappelhoff. Staat helemaal aan de zijkant, geeft de bal mee aan Toornstra. En zo puzzelt Ado in de buurt, te komen van dat doel van de tegenstander. Immers nu, twee man voorbij, dat ziet er goed uit. Voor het doel zijn ook mensen, daar komt een bal bovendien. En een fantastische redding van Luciano. Een schitterende redding van Luciano op de inzet van Smolarek. Die de bal die laag komt vanaf de zijkant. Ineens uit de draai op het doel afvuurt van FC Groningen. Maar Luciano is de man die zijn hand achter de bal krijgt ten koste van een hoekschop. Nou denkt u waarschijnlijk op de achtergrond waarom klappen ineens al die mensen. Dat ga ik zo uitleggen. Maar eerst kijken wat er gebeurt met de hoekschop van Toornstra. Die wordt weggekopt door FC Groningen. Dan opnieuw ingebracht. En dan opnieuw een hoekschop omdat Texera de bal niet goed raakt. Er is een... Uh... Applaus voorspelt ook in minuut 8. Ten nagedacht is aan een 8 meisje, Gillian dat aan kanker overleed. Vandaar de 8 e minuut. En, uh, ten nagedacht is daaraan, heeft uh, Den Haag besloten... en ook de Groningen fans doen aan mee om twee minuten te applaudisseren. Vandaar het applaus voor uh, zo'n triest geval. En het is goed om daarbij stil te staan. De wedstrijd gaat door, zo is dat nog eenmaal. Den Haag neemt schoppen. Krijgt er zelfs nog eentje cadeau als Groningen wel uitverdedigd. Maar echt in het begin een beetje met de rug tegen de muur staat. En een derde hoekschop in korte tijd is dan het gevolg. Sherry gaat die bal trappen. Dat doet hij vanaf de rechterkant. Wordt een indraaiende in bal. In positie. Er wordt wat geduwd. Er wordt wat getrokken. Luciano moet zich even melden nu Bij de scheidsrechter. Dat is Tom van Siegem vanavond. Die is tevreden over het eindresultaat, want iedereen blijft er van elkaar af. En dan kan Chérie alsnog trappen. En Sherry doet dat uh, in de richting van de penalty stick. Er wordt gekopt, maar er wordt naast gekopt door Horvaat. We gaan naar Venlo. Andy, wat is er aan de hand? Ik hoopte het. En het is gebeurd. Een doelpunt voor VVV Venlo. Ik begreep het al niet in de eerste helft waarom Wildschut vanaf de rechterkant speelde. Want Wildschut is een fantastische linkerspits en dat liet hij nu weer zien. Hij speelt in de tweede helft vanaf links. Tikt de bal tussen de benen van zijn tegenstander van de struik. En, uh... Gaat dan alleen op de keeper af. Het is uh, overigens uh, Kashia die die poort. Alleen op keeper Veldhuis af. En tikt de bal langs Veldhuis in het uh, doel. En zo is het 1-2 geworden in deze wedstrijd. Die dus eindelijk weer uh, een uh, wedstrijd aan het worden is. En eigenlijk ook door het labbekakkerige voetbal van Vitesse aan het begin van de tweede helft. Zes minuten zijn we bezig. Uh, 1-2 dus. En nu is het uh, bijna Ibarra die uh, weg is voor Vitesse. Maar bijna is het niet helemaal. Wildschut heeft de bal weer onder controle. Ja, leuke voetballer is dat hoor. Uh, heeft hij bij Venlo, bij VVV, een vaste plaats gekregen. En doet het voor ons nog uitstekend. Goed doelpunt was dat. Nu Van Ginkel aan de bal. Wordt even in de heupswaai genomen door Danny Holla. En krijgt daarvoor een vrije trap. Overigens in de rust hadden ze hier beter in plaats van cake bij de koffie sushi bij de koffie kunnen geven. Want er zijn zo verschrikkelijk veel Japanse... ...journalisten hier aanwezig, omdat er maar liefst vier Japanse spelers hier aanwezig zijn. Het zou bijna een huiskamervraag kunnen worden. Drie daarvan zitten op de bank bij allebei de ploegen. Twee bij de een en één bij de ander. En, en maar eentje speelt, dat is Maya Yoshida. Die uh, staat uh, centraal achterin bij Vitesse. Balbezit voor Vitesse, nee voor VVV. Overtreding geconstateerd. En wat is er aan de hand? Want Bosse wijst naar een hele andere kant van het veld. Waar diezelfde uh, Yoshida, waar ik het net over had, een tik in het gezicht heeft gekregen. En een bloedneus heeft. En daar heeft uh, Bosse voor afgefloten. Goed gedaan. Zo gauw je iets hebt met een hoofd. Want het zijn twee hoofden die tegen elkaar kwamen. Die van Marco van Ginkel en van Yoshida. En dan uh, lijkt er wat bloed te komen bij Yoshida. En dus fluit Bosse af en wordt Yoshida behandeld. Goed, het is weer een wedstrijd door het doelpunt van uh, Yannick Witt. Na acht minuten in de tweede helft. 1 voor VVV, twee voor Vitesse. Even terug naar Den Haag. Aden Den Haag tegen FC Groningen. Ik zie veelvuldig coaches van hun bank opstaan, Bas. Ja, dat uh, zie ik ook. Die zijn niet tevreden. De huistra staat eigenlijk al twaalf uh, minuten lang. Zo lang als de wedstrijd duurt om aanwijzingen te geven. Die uh, heeft het erg druk. Het is nog 0-0. Maar zijn ploeg heeft het moeilijk. Ik hoor Andy net praten over sushi bij de koffie. heel gek. We hadden hier cake bij de sake, vond ik ook een rare combinatie, maar het was wel lekker. Als <laughs> je veel sake neemt, merk je niks, uh, geen enkele verschil, hoor. <laughs> nee, precies. Heerlijk, ontzettende leuke avond. Het kan ook 3-3 zijn hier trouwens. Virtueel alleen, hè? Ja, precies. Virtueel balbezit voor, bezit voor uh, Groningen. bal gaat via Kappelhoff terug naar Luciano. Die raakt hem volkomen verkeerd. Die heeft ook cake gegeten en die trapt hem dan over de zijlijn. Dat betekent dat ADO mag gaan gooien. ADO heeft dus twee uh, behoorlijke kansen gekregen. Via Smolarek en eentje via Toornstra. Wil nu via immers wel weer. Op het punt van het strafhofgebied. kan hij de bal eigenlijk niet het strafhofgebied inbrengen. maar moet er weer naar buiten toe. Komt Thierry in balbezit. Oh, die gaat prachtig zijn tegenstander voorbij. Maar komt er dan nog een tegen? Dat is Andersson. De eerste aan de ene kant de bal er langs. en aan de andere kant zelf. Dat zag er uh, goed uit. Groningen neemt even over, maar is de bal razendsnel weer kwijt. Die wordt aan het strafhofgebied ingelegd. door Ado Den Haag via Soepo Sepa. Daardoor Groningen weer uitgetrapt. Uh, en dan moet Bakuna het duel winnen. Dat doet hij niet, omdat Visser eerder bij de bal is. Dan wordt er denk ik een overtreding op Visser gemaakt. Daar wil scheidsrechter van Sigum niet voor fluiten. Die staat er vlakbij. Die moet dat goed hebben gezien. En dan kan Bakuna pasen naar Henk Bos. Die ik voor de wedstrijd 20 jaar oud noemde. Maar hij is toch echt pas 19. Die komt nu bij de achterlijn aan van Den Haag. Ziet dat er een sliding komt van Sepa. En via Sepa gaat de bal dan over de achterlijn. En dat betekent dat ook Groningen zich met een hoekschop nu eens mag melden. In dat strafschopgebied van ADO. Na 13,5 minuut. Normaal verwacht je daar Van Dijk, zoals gezegd, die is er niet. Die is geopereerd aan de blinde darm, ontbreekt waarschijnlijk zelfs de rest van het seizoen. Normaal is Evans daar, maar die is herstellende van een blessure aan de Lies. Men hoopt dan maar dat dat zondag tegen Roda weer speelklaar is, maar nu ook nog niet. Dus moeten ze nu maar hebben van types als Sparf, die in ieder geval met lengte daar komen. Als de hoekschop komt, maar die wordt heel makkelijk door Aarder Den Haag onschadelijk gemaakt. De bal door Horvaat weggekopt, halverwege de helft. Van Ado gaat hier dan over de zijlijn. Daar staat dan van Ado ook niemand om die banden op te vangen. Want de hele ploeg stond in het eigen strafschopgebied. Zodat Groningen dan weer mag gaan gooien. En dat Tadic laat doen. Die stond dan nog omdat hij de hoekschop nam. Van Siegem zegt een paar meter terug. Want Tadic smokkelt met Tadic. Gooit dan boos de bal weg. En zegt nou dan doe ik het niet eens meer. Als het zo moet dan laat iemand anders maar. Vicento of Vicento. Luis Pedro doet dat. Die geeft de bal aan Kappelhof. Kappelhof breed naar Sparf. En daarmee is. Nou ja, mocht er al enig vernijn hebben gezeten in de aanval van Groningen. Die er wel uit helemaal terug nu in de laatste lijn. Ado wacht af. Kappelhof voelt zich opgejaagd door Immers een paar meter over de middellijn. En speelt de bal terug naar Luciano. De keeper van Groningen die dus opgevallen is door een prachtige reflex... op dat schot van Smollerek van een paar minuten geleden. Groningen combineert Hiarie met een verlenging van de bal. Slordig overname weer van Den Haag. Dat heel makkelijk als het de bal kwijt is die weer terug verovert. Maar dus met name omdat Groningen hem ongelooflijk makkelijk verspeelt. En daar zal de boosheid van Huistra... ...voor een belangrijk deel vandaan komen. Nu is ook Den Haag hem trouwens weer even kwijt op het middenveld. Maar zoals al eerder gezegd, als je dat zinnetje hebt uitgesproken... Zijn ze dan meestal, ...hebben ze de bal weer terug ook. Wordt er een overtredentje gemaakt ter hoogte van de middenlijn. Ja, het blijft er echt een ongelooflijk rommelig begin. Na 15 minuten waarin ADO de ploeg is geweest... ...die toch in ieder geval tot twee keer toe gevaarlijk is geweest. Maar heel veel lijn valt er in deze wedstrijd nog niet te ontdekken. Hoe zeer ik ook mijn best doe. Maar dat kan dus ook met die zaak te maken hebben. Kenners herkennen dat natuurlijk, was Emily Sandy. En uh, er is uh, veelvuldig om gevraagd, dit nummer Next to Me. Wij gaan weer naar uh, in die Houtkamp. Uh, en die wordt het nog spannend, want jij verzocht die 2-1, die kwam. Maar ja. kan het 2-2 worden? Ja hoor, het uh, is gewoon een andere wedstrijd geworden. En ik uh, ga straks aan Ton Lokhoff vragen of datgene wat hij in de rust heeft gezegd... of hij dat niet beter voor de wedstrijd had kunnen zeggen. Want uh, VVV naar rust is gewoon een heel andere ploeg. Nu ook weer een inworp, een uh, redelijk verre inworp. Maar Uchebo kan er niet bij komen. Overigens Uchebo, uh, zo'n uh, twee meter lang, is... Uh, oh, in hij is gekomen. De... Dus hij was net ja, op de iets... jachting, dus. Ja, hij is ietsje kleiner geworden. Okay. Maar hij heeft uh, lage schoenen nu aan. <laughs> uh, hij uh, is uh, begin van het seizoen uh, op, uh, ja, op, op jacht geweest naar een... Uh, een contract in Engeland of in Schotland is overal zo'n beetje voor een proeftraining geweest. En ik, ik hoorde een prachtig verhaal van iemand bij een club waar hij op proef was. Die had gevraagd, nadat ze hem aan het werk hadden gezien... kun je niet iets met een oranje, iets grotere bal... waar je wel je handen bij mag gebruiken. Misschien ben je daar beter in, want hij maakte niet veel indruk. En is nog altijd bij... Uh, VVV, vrije trap, Danny Holla. Oh, een hele beste zeg. En het is dat Vostermans, notabene een ploeggenoot, die ligt in de weg. En die krijgt uh, de bal tegen de billen. Uh, waardoor de bal niet... Van je uh, hele gaat. gaat. Ja, en uh, hup, sake. Het is... Uh, de bal bezit nog steeds van, uh, voor Vitesse nu. Maar de bal gaat over de zijlijn. En er wordt gejaagd door VVV. Datgene wat we gemist hebben in de eerste helft. Dat is nu allemaal aanwezig bij de venlo -Honaren. Want uh, alles staat nu op de helft van Vitesse op de keeper na. En er kan lekker rondgespeeld worden. De Bal bezit voor VVV dus. McGuire uh, tikt de bal even terug naar zijn ploeggenoot Jeffrey Kabessi En dan gaat de bal naar Yoshida. Yoshida heeft de bal gepaasd op Vostemans. Vostemans nu weer op de helft van Vitesse. Gaat lopen met de bal op zoek naar een vrije man. Die is aan de rechterkant gevonden. En uh, Tibicela speelt aan de bal naar Uchebo. Uchebo met heel veel moeite de bal naar Linzen. Linzen weer helemaal terug naar Vostemans. Vostemans moet de bal verplaatsen naar de linkerkant. Want daar is het wat minder druk. En dan is het uh, Yoshida met de bal in de diepte. Wordt opgevangen door Kasia. Maar met Meteen weer balverlies voor Vitesse. Nee, het gaat niet goed met Vitesse en John van der Brom. Want uh, het is nu uh, ja, het is dat Meuwes de bal verliest. En Boni er vandoor kan gaan. Maar Meuwes probeert het te herstellen. Lukt niet. Nog altijd Boni. Boni, goed balletje zegt. Van Ginkel. Nee, geen doelpunt. Want daar ligt Gentenaar in de weg. Dit was gevaarlijk, omdat Meeuwen's balverlies leidt... en Boni altijd overal ogen voor heeft. En nu had hij dat voor Van Ginkel. Zet hem Van Ginkel alleen vrij voor Gentenaar. Maar Gentenaar deed wat hij moest doen. Hij lag in de weg en deed dat uitstekend. Ik zie aan de zijkant dat een van die vier Japanners... Mike Havenaar zich klaar gaat maken om in te vallen. En dan denkt u, Havenaar, wat een rare naam voor een Japanner. Zijn vader is een Nederlander, zijn moeder is Japans. Hij heeft een Japans paspoort en ook een een, uh, Nederlands paspoort, Maar bijna Wilske trouwens die uh, doorgaat. Uh, Havenaar mag er ja. zo dadelijk in gaan komen. Uh, het is 1-2 en het is leuk geworden na 63 minuten spelen bij VVV tegen Vitesse. Is het ook leuk bij jou Bas? Nou nee, eerlijk zeg nog niet echt. Het is ook niet goed. Nou heeft dat niet altijd wat met elkaar te maken. Het is rommelig. Het is 0-0 na 22 minuten. En Bakuna doet heel dom. De bal niet in de buurt. Maar wel zijn tegenstander vasthouden. Komt we op geel te staan op 25. Nou ik zeg... 25 of zeg maar 35 meter van het doel. Dat is een vrije schop, dat is al vervelend. Maar wat heel dom is, is dat hij op scherp stond, Bakuna. En er dus de volgende wedstrijd tegen Roda niet bij zal zijn. ADO-Groningen. In dat theater zijn we beland nu met dus een vrije schop voor ADO. Na die overtreding dus van Bakuna. En achter de bal staat Toornstra. Achter de bal staat ook Chiri. En een van die twee zal dan gaan schieten. De muur van Groningen die gemetseld is, bestaat uit een mannetje of zes. Kortom, uh, daar zouden niet zoveel gaatjes in moeten zitten. Die muur staat precies op de rand van het strafhoekgebied. Toornstra lijkt mij de meest aangewezen man. Van Sigem zet de muur op afstand. Daar komt de aanop van Toornstra. Die bal gaat over de muur, maar ook een meter of anderhalf over het doel. Ik zou het geen grote kans willen noemen. In ieder geval niet zo groot als de kans die Lex immers een paar minuten geleden kreeg. Dat was de derde grote mogelijkheid voor Ado Den Haag. Die uit een ongelooflijk moeilijke hoek toch maar besloot om te schieten. Vanaf de rechterkant stond bijna op het punt van het strafhofgebied. De bal kwam niet van de grond. Werd eigenlijk in de doelmond door iedereen gemist. De keeper dook er een beetje overheen. De verdediger van Groningen durfde niks te doen. Smolerek stond nog dichtbij, maar kreeg er geen voet meer tegen. En toen rolde die bal een metertje naast. Maar dat was opnieuw een grote kans voor Ado. Kansenverhouding dus 3-0 in het voordeel van Ado. Maar het scorebord zegt nog altijd 0-0. Terwijl Bakuna de bal heeft gegeven aan Bos. Bos gokt op de snelheid van Bakuna. Die wel weg is aan de vleugel. Maar dan uiteindelijk Toornstra op zijn weg vindt. Toornstra verdedigt keurig mee. En speelt de bal dan op een meter of 10 bij de cornervlaag vandaan over de zijlijn. Groningen krijgt een hoekschop te nemen. Mondjesmaat, maar dan ook echt mondjesmaat komt Groningen op de helft van Ado. Nu met de verre ingooi. Texera moet doorkoppen. Neemt de bal eigenlijk aan in het strafhoopgebied. Die ploft er dan weer uit voor de voeten van Andersson. Die draait weg, maar vergeet de bal mee te nemen. Zo neemt Ado weer makkelijk over. En kan het zelfs gaan counteren nu. Als de paas naar nou immers goed is. Immers versnikt zich dan uh, tegenstander Kappelhoff. Via Kappelhoff gaat de bal over de zijlijn. Maar het duo stond nog bij de middenlijn. Zodat dat niet ogenblikkelijk voor gevaar zorgt. Nou is er van Ado en dat is Sherry. Ook eentje geblesseerd achtergebleven op de eigen helft. Wat is daar dan gebeurd? Want hij is geraakt, zo het zich laat aanzien, aan het hoofd. Is dat uh, omdat hij plotseling dacht, ik heb gisteren wel heel veel gedronken. En ik heb nu pas last. Of is daar uh, in het voorbijgaan een van de spelers van Groningen langsgelopen. En gezegd, Goh, die kreeg hij nog. Daar zijn herhalingen meestal goed voor om dat te laten zien. Hij is uh, niet geraakt aan het hoofd trouwens, maar aan de arm. Maar ik heb echt geen idee wat er gebeurt. Dus het gebeurt nu de herhaling uh, verschijnt in een duel dat hij uitvecht. Nou, daar gebeurt volgens mij helemaal niks. Dan uh, is het duel eigenlijk voorbij en gaat de wedstrijd door. En doet hij nog vier stappen en zegt hij, oh, nu heb ik toch ineens pijn. Ja, het kan zijn dat er in het duel iets uit de kom geschoten is. Het lijkt de linker elleboog te zijn van Thierry. Daar wordt nu een uh, spuitbus, de welbekende spuitbus, op losgelaten. Maar of dat nou zijn uitwerking heeft, waag ik te betwijfelen. Hij is in ieder geval even naar de kant met een van pijn vertrokken gezicht. lijkt nu toch wel weer aan te geven, ik wil weer terug. En komt ook ogenblikkelijk weer terug. Kortom, de schade valt wel mee. Maar de schrik zat er blijkbaar even in. ADO heeft de bal, 11 tegen 11 weer. In deze wedstrijd ADO-Groningen, ik zal het nog maar eens zeggen. Na 25 minuten voetballen en een inworp voor ADO aan de rechterkant van het veld. Waar Smolarek op pad wordt gestuurd. Twee tegenstanders in de buurt. een Hoekschop krijgt geen Hoekschop omdat hij de bal zelf over de achterlijn speelt. En er een doeltrap gaat volgen voor Groningen. Zoals gezegd, kansenverhouding 3-0 in het voordeel van ADO. Dat waren echt drie beste kansen. Maar het scorebord zegt nog altijd dat het niet gescoord is. Dus daar zal Groningen meer tevreden mee zijn dan ADO voorlopig. Even naar die andere wedstrijd in Venlo. VVV Vitesse met een corner. En die corner voor Vitesse komt die bal voor het doel. Met de vuisten Gentenaar en Ibarra ramt de bal over het doel en langs het doel. En zo... Uh is uh, Vitesse weer even onder de druk vandaan van uh, VVV. VVV, dat uh, onder leiding van Ton Lokhoff. Ik zei het al eerder, uh, meteen vier wedstrijden achter elkaar won. Maar daarna weer vier wedstrijden achter elkaar verloor. En dus hard uh, toe is aan een... Uh... Aan een opstekertje en uh, misschien dat dat vanavond gaat gebeuren. Als Gentenaar de bal weer in het spel gaat brengen. Nog wel de achterstand voor VVV, maar het ziet er allemaal een stuk beter uit. VVV gaat zo dadelijk weer wisselen. In de rust werd uh, al uh, eruit gehaald en Ucebo erin gebracht. En uh, zo dadelijk een tweede wissel. Ucebo eerst in balbezit. Uchebo. Met die lange stelte van hem speelt de bal naar Meeuwers. Meeuwers probeert de bal in de diepte uh, te geven richting uh, Wildschut. Maar die kan niet bij de bal. Bal gaat over de zijlijn. En zo uh, zal als uh, de wisselspeler zo dadelijk klaar staat er gewisseld gaan worden. Maar eerst... Uh... Eh, moeten de sokken daar nog wel eh, volgens mij genaaid worden, want eh, hij zit nog altijd in de dugout zichzelf gereed te maken. Dus gaat het spel verder met Holla. Holla mag ver komen. Holla eh, geeft een mooi balletje op. Meeuws, meeuws. Nee. Over het doel via een tegenstander, via Kasia. Maar dit was weer een uitstekende aanval van VVV, dat gewoon veel verzorgder is gaan voetballen in de tweede helft. Niet meer die idioot lange ballen naar voren, maar ook via het middenveld gewoon proberen om leuke ballen binnendoor te geven. Het levert een hoekschop op, waar onder andere maar Maya Yoshi daarmee naar voren gaat. Hoekschop vanaf de linkerkant. Publiek begint er ook weer in te geloven. Daar komt die Hoekschop. En daar is een duikende kopbal. En bijna is het Uchebo die... Uh met het uh, lichaam. Hij raakt de bal namelijk met dat lange lichaam van hem. Niet met een been of een arm of een hoofd, maar gewoon met zijn romp. En dan uh, gaat de bal te langzaam richting het doel. Vostermans is de man die kopt uh, de bal tegen Uchebo aan en dan kan Piet Veldhuis de bal pakken. Het is leuk geworden. Ik heb het al eerder gezegd en daar komen we in ieder geval voor. 3,5 en een half uur in de auto gezeten. 68 minuten gespeeld bij VVV Vitesse. Stand 1-2. Je moet ook niet via München rijden. <laughs> het NOS Journaal. Het is bijna half tien en wij gaan het nieuws weer beluisteren inmiddels Kees Groot. VVD, CDA en PVV praten morgenavond verder over de miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het katshuis in een beslissende fase zitten. Bronnen houden de rekening mee dat de drie partijen morgen een principe overeenkomst sluiten... dat ze daarna voorleggen aan het Centraal Planbureau. En de uitkomst daarvan zou weer tot nieuwe onderhandelingen kunnen leiden.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 In een filmpje op YouTube worden de journalisten bij naam genoemd en bedreigd. Tijdens de paasdagen begonnen radicale moslims... met het uitdelen van gratis Korans in tientallen Duitse steden. En Nederlandse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd... een Majorana-deeltje waar te nemen. Het bestaan van het elementaire deeltje werd in de jaren 30 al voorspeld... maar tot nu toe was niemand erin geslaagd om het bestaan ervan aan te tonen. De ontdekking zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van supersnelle computers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Is er wat gebeurd tijdens uh, deze korte nieuwsflits van Kees Groot? Bas, in Den Haag? Uh, nou, de wedstrijd is nog uh, in evenwicht 0-0 bij ADO Groningen. Maar uh, Pieter Huistra zal boos geworden zijn langs de kant. Want uh, ik vertelde al eerder dat Bakuna, terwijl er geen bal in de buurt was... een tegenstander een duw gaf geel kreeg. En op scherp stond en dus geschorst is voor de volgende wedstrijd tegen Roda. Een minuut geleden Kappelhof op de middenlijn maakte een overtreding tegen Immers. Krijgt geel, stond ook op scherp en is er dus ook niet bij tegen Roda. En als je dan weet, nou, ik heb het lijstje al eerder vanavond genoemd, hoe ongelooflijk veel mensen Huistra mist. Nou, ik vind het echt onbegrijpelijk. Of geen bal in de buurt, of op de middellijn. Hoe kan je nou als je op scherp staat met zoveel afwezigen daar geel pakken? Amateuristisch is het. Groningen mag een hoekschop nemen. En die bal wordt weggekopt door Immers. Moet worden verlengd. En dat uh, gebeurt. Oh, die raakt de bal helemaal verkeerd, zeg. Uh, Vicento krijgt dan dan met een gelukje toch nog mee. En kan, terwijl hij bijna nog de tegenstander in stelling bracht, nu toch aan een counter gaan beginnen. En loopt dan zomaar de bal over de zijlijn. Dat is een lekker minuutje voor uh, Vicento, zijn trainer die staat met de handen in de zakken te kijken. Maar Ries denkt, heb ik dit echt opgesteld? Ja, dat heb jij echt gedaan. Want dit leek nergens op. Nou ja, het wordt niet beter in deze wedstrijd. En het is 0-0 bij ADO tegen Groningen. Je moet er ook om vragen. Als Andy ergens om vraagt, dan gebeurt het. Hij vroeg uh, om uh, iets langere flits te maken en Wutner scoort. Hij vroeg om de 2-1 van VV en, VVV en het lukt ook. Zeg maar wat je nu wil, een het van Vitesse. Ik zal thuis eens uh, proberen of dat ook uh, lukt. Maar ik uh, geef mezelf <laughs> ik, bijna de bal. Goed, je bal bezit voor Boni. Boni schiet. Oeh, die schiet half in de grond en schiet de bal naast. En zo is het nog altijd 2-1 voor Vitesse. Maar ik zei het al, VVV begint sterker en sterker en sterker te worden. En met name die wildschut die nu gewoon, zoals het hoort... vanaf de linkerkant als linkerspit speelt, maakt het erg leuk. En ook het feit dat Steven Berghuis is gekomen aan de rechterkant. Want dat maakt de aanval van VVV in mijn ogen sterker en sterker. Met Ucebo nu in de punt die de ballen eventueel dan moet inkoppen. Maar hij heeft een klein probleempje. Hij komt niet van de grond. Hij is dan wel 2 meter... Maar hij kan niet springen. Dus hij moet hem echt uh, op het hoofd krijgen. Bijna gegooid. Dan uh, wil het uh, misschien lukken. Uh, Holla heeft de bal gespeeld naar de rechterkant. Timisela naar Mewes. Uh, Mewes naar Ucebo. Ucebo gaat lopen met de bal. En uh, uh, raakt de bal dan kwijt. <lacht> nou, met heel veel mazzel komt de bal. <lacht> Bij onze grote vriend Maguire. Maar dan is Ocebo de bal weer kwijt. En gaat de bal wel de diepte in. Maar werd er niet gelopen door Havenaar. En de andere Japanner. Maya Yoshida kan de bal onderscheppen. Speelt hem naar Vostermans. Vostermans naar Holla. Holla naar de rechterkant. Waar Sela de bal heeft. En kijkt om zich heen. kijkt En naar Meuwers speelt. Meuwers naar Yoshida. Alles nu weer van Vitesse. Dat ontzettend aan het terughangen is. Op eigen helft. Teruglopen is ook. En alleen maar kijkt hoe VVV... De bal bal rondspeelt. In de eerste helft balbezit 65% voor Vitesse, 35% voor VVV. Tweede helft volkomen omgekeerd, maar wel balverlies. En dus uh, kan... Uh, uh, oh, mooi balletje, zeg, van uh, uh, Boni. Op Ibarna. Ibarna met de voorzet net te hoog voor Havenaar. En dan denkt Sela. Uh, ik maak hem <lacht> met keeper toch maar moeilijk. Jongen, jongen. Het is toch ook wel wat, hoor. Als je toch... Die bal is te hoog voor Mike Havenaar. Die kan er niet bij. En dan staat daar achter, ook slechte dekken overigens, want er staat uh, lucht te dekken. Uh, Timi Sela en die krijgt de bal volkomen verkeerd op zijn voet. En die brengt de haven, of, uh, Gentenaar nog aardig in de problemen. Die kan er een hoekschop van maken die uh, genomen is. Butner. brengt de bal richting tweede paal. Havenaar komt de bal over. Wel via een uh, tegenstander, Maguire. En dus weer een hoekschop voor Vitesse. Havenaar baalt, want die uh, zag die bal er al in gaan. Maar het was... Uh, uh, Maguire die er nog uh, net bij zat. Gaan we de hoekschop krijgen vanaf de andere kant voor Vitesse. Jan-Harry van der Heijden als ik het uh, goed zie uh, gaat hij nemen met het... Uh de linkerbeen. Eh, over goede voetballers gesproken. Brengt de bal voor het doel. Ucheba op het hoofd gekregen. Dus wordt de bal weggekopt. Maar nu wordt hij weer opgevangen door Butner Buetner. Oeh. Die wordt even aangetikt door Wildschut. Wordt niet te bestraft. En de overname van Vitesse. Eh, van VVV. Maar de overname is van korte duur. Want eh, Kalas zit er tussen. En dan kan Vitesse weer eh, overnemen. Het is een levendige tweede held nog Waar het alle kanten op kan gaan. Gaat Vitesse de genadeklap uitdelen? Of komt VVV helemaal terug in de wedstrijd? Ucebo probeert weer iets te doen waar hij echt niet voor in de wieg is gelegd. Namelijk een bal achter de standbeen langs. En meteen uh, wordt er overgenomen door Vitesse. Nicky Hofs, balletje de diepte in Havenaar. Havenaar net naast, dat was een goed balletje van Nicky Hofs. En Havenaar, een half metertje naast het doel van Gentenaar. Te veel gebeurt er om uh, uh, rustig te kunnen achterover hangen. Dat doet Vitesse bij tijd en wijle wel. Maar ik in ieder geval niet, want het is leuk om naar te kijken. Ook na 75 minuten nog een kwartier te gaan. 2-1 voor Vitesse. met We are all made of stars. We gaan naar Den Haag, maar Bas... 1-0 wordt het voor Ado, omdat de keeper van Groningen, Luciano, helemaal mis zit. En dan kan Ficiento zijn hoofd tegen de bal zetten en is het doel eigenlijk leeg. En staat Ado op een 1-0 voorsprong. Na een voorzet vanaf de linkerkant, waar eigenlijk voor Groningen geen veldje aan de lucht leek. Maar ja, als de keeper komt en die wil met de vuist naar de bal en die slaat er langs... En type niet goed, dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Je kan je ook afvragen hoe het kan dat, dat uh, Vicento, die nog niet zo ongelooflijk lang is, kan koppen. En daar het duel van Sparff kan winnen. Want die staat daar ook nog bij. Maar die komt er dus niet aan te pas. Zo staat Ado op 1-0 in de 38 e minuut van deze wedstrijd. Vicento dus de maker van de goal. Het volgt eigenlijk op een fase waarin Groningen zowaar een goede kans kreeg via Bakuna. Met een vrije schot die lang onderweg was. Ook daar trouwens een rare hoofdrol voor de keeper. Coutinho die zijn doel uitkwam, maar tot zijn opluchting zag dat Bakuna daar de bal overkopte. Maar Luciano laat dus eigenlijk ook zien hoe het niet moet. En daar profiteert Ado dan dankbaar van. Charlton Vicento, het is al zijn zesde goal van dit seizoen. Daarmee is hij officieel clubtof scoren zelfs. Want er stonden er wat op vijf, maar hij heeft er dus nu eentje aan toegevoegd. En dat brengt Ado dan in deze wedstrijd tegen Groningen na 39 minuten op een overigens verdiende. 1-0 voorsprong. Wat niet dat Ado nou zo goed is. Niet dat Ado nou zo oogstredend is. Maar Ado is in ieder geval een stuk gevaarlijker geweest dan Groningen. En het goede nieuws voor de objectieve toeschouwer. Voor zover ze hier zitten vanavond. Is dat er toch in ieder geval nu eentje zal moeten komen. Oh ja, dit is ook niet heel handig. Coutinho die een doorgeschoten bal van FC Groningen buiten zijn strafschopgebied vastpakt. En dan heel slim. Als een jongetje dat snoepjes gestolen heeft denkt uh, niemand heeft het gezien. Ik loop gewoon twee stapjes terug. En dan sta ik weer in mijn strafschopgebied. Dat heeft echt niemand in de gaten. Nou, dat heeft uiteraard iedereen in de gaten. En dus komt er een vrije schop voor uh, FC Groningen. Een meter buiten dat strafschopgebied. Dat is nogal onhandig. De grensrechter staat ogenblikkelijk met de vlag omhoog. En er komt een uh, vrije schop voor Groningen. Dat een beetje een cadeautje krijgt op deze manier. Andersson achter de bal. Tadic achter de bal. Daar gaat het in ieder geval mee beginnen straks. De ADO-muur zal moeten worden geformeerd. De klagers worden door Van Siegem nu weggestuurd. De klagers hebben ook geen recht van spreken. Want hij stond toch echt totaal buiten zijn eigen straf. Is het dan niet geen opzettelijke grens pas? Je zou geel moeten geven, bedoel je eigenlijk nog. Ja, ja. nou ja, misschien is dat wel zo. Ja, ja dat misschien bij, bij echt vangen niet, het telt het niet. <laughs> ja. Nee, ja, het is ook een vangbal. Er is er ook iemand uit, maar dat heb ik ook nog niet gezien. Nou ja, het is waar. Ik denk dat hij geel moet moeten geven, want dat doet hij niet. Vrij schop. Misschien is dat straf genoeg voor Ado. Als Tadic, die achter de bal staat, is kijkt of hij uit deze weliswaar moeilijke hoek ineens iets zou kunnen doen. Koppers hebben ze ook geweld. Tadic wijst en wijst en wijst en een aanloop. En richt op de verre hoek. Maar dan wordt die bal door Ado onschadelijk gemaakt. Dan wordt hij over de eigen goal heen gekopt. Dat levert dan automatisch wel een uh, hoekschop op voor FC Groningen. Ik denk dat het immers was die die bal het laatst raakte. Zo heeft in ieder geval in corners de ploeg uh, van Pieter Huistra de stand weer redelijk gelijk getrokken. Er gaat er nu een indraaiende bal komen vanaf de linkerkant van het veld. In de slotfase van de eerste helft waar Ado dus leidt weer immers de lucht in. Weer wint hij het wel. Wordt de bal opgepikt door Tadic. Die wil draaien en schieten tegelijk. Het draaien lukt. Het schiet hem maar half. En dan kan Ado uitverdedigen via Sherry. En Vicento, de maker van de goal. Vicento houdt in de van de middenlijn. Gunt dan het geven van de paas aan Sherry. Die zoekt naar Toornstra. Die juist op het moment dat de bal komt weg wil lopen van Hiarije. Maar wegglijdt. Dan neemt Groningen weer over, kan de bal voor de voeten komen van Luis Pedro... die eigenlijk afwacht in plaats van een stapje naar de bal toe do te doen. Zo is hij hem ook weer kwijt en kan Immers, die nog op het middenveld stond... met veel hangen en wurgen de bal weer terugbrengen in het bezit van Ado Den Haag. 41 minuten gespeeld, een diepe bal op rek wordt onderschept door Kappelhoff. Op het middenveld weer onderschept door Ado, dan weer onderschept door Groningen... dan weer onderschept door Ado, kortom, veel lijnen zitten er nog altijd niet in... Was zoals gezegd, als er één ploeg is die verdient om op voorsprong te staan, is het ADO simpelweg omdat ze gevaarlijker zijn geweest. Drie, vier behoorlijke kansen hebben gekregen en Groningen wat dat betreft slechts op één staat. ADO leidt 1-0, de goal van Vicento. Als je zoals ik op twee monitoren zit te kijken en twee wedstrijden in groots niet lopen, dan denk je het is wel een ontzettend verschil met de wedstrijden van gisteravond toen de topclub speelde. Het strekt er schil bij af, hè Andy? Ja, ik was gisteren bij RKC PSV en uh, alle lof voor RKC uh, moet ik zeggen. Hoor. Want als je kijkt naar Vitesse, dat dus hele grote plannen heeft. Ik vind uh, RKC beter voetballen op uh, alle gebied. En... Zeker tegen een tegenstander als PSV gisteren. Nu dan eh, wel een vrije trap voor Vitesse. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. En het wachten is op een slotoffensief van VVV. Wel veel balbezit voor VVV. Maar de kansen komen maar niet. Nu een vrije trap richting Havenaar. Die komt de bal door. Doet dat goed. Van der Heijden heeft de bal opgepikt aan de linkerkant van het strafschopgebied. Geeft hem even terug op Nicky Hofs. En Hofs eh, draait dan richting Van Ginkel en Prupper. Prupper raakt de bal kwijt. En dan kan er gecounterd worden door VVV Ucebo. Aardige beweging. Dat moet ook gezegd worden als hij de bal meegeeft aan Berghuis. Berghuis slecht balletje. Terug naar Ucebo. Maar het uitverdedigen is werkelijk dramatisch van Vitesse. Want er wordt zomaar weer ingeleverd is het Holla. En het publiek gaat er nog maar eens achter staan. 84 minuten gespeeld. 2-1. Balletje voor Berghuis. Berghuis bal breed. Ja, tussen twee man in. Maar maar wildschut kan de bal nog oppikken. Wildschut, nog altijd Wildschut. Uh, probeert hem breed te leggen. Bre bereikt Maguire. Maguire naar Uchebo. Uchebo naar Berghuis. Berghuis aan de rechterkant van het schapsopgebied. Moet de voorzet komen. Maguire staat vrij. Maguire krijgt hem en schiet hem net over. Scheelt weinig. Aardige actie, aardige aanval voor uh... VVV dat uh, echt wel uh, uh, aanspraak mag maken op de gelijkmaker in de tweede helft. Omdat ze lekker vrij aan het voetballen zijn en uh, bij tijd en wijle aardige aanvallen op de grasmat leggen. Maar het wil nog net even niet lukken. En zo met nog zes minuten staat het nog altijd 2-1 voor Vitesse. Kijken wat Piet Veldhuizen doet. Hij wijst en speelt de bal hard naar voren richting Havenaar. Die gaat de lucht in. Samen met andere Japaner Yoshida. Maar allebei kunnen ze niet koppen omdat de bal er overheen gaat. En dan is het uh, Chanturia die uh, in de ploeg is gekomen van John van. Van de Heide, bal naar buiten, naar een andere invaller, naar Prupper. Prupper helemaal terug naar Van der Struik. En dan heeft uh, Vitesse via Chanturia nog altijd uh, bal bezit, gaat het naar Kalas. Kalas uh, even rondspelend en zo gaat de tijd kloppen, uh, klop, uh, VVV kloppen. Want nog vijf minuten te gaan staat er nog altijd 2-1 voor Vitesse. Was er nog geen rust in Den Haag? Nee, nog een uh, minuutje ruim over. ADO staat op 1-0 tegen FC Groningen. Vicento met een uh, kopbal maakte de goal na een fout dus van Luciano. Die zijn doel uitkwam met de bal miste. En nu uh, probeert Groningen uit te verdedigen. Maar is een goed storend werk van ADO via Immers. Ik zag net een uh, shot op de monitor van Martin van Geel. De technische man van Feyenoord hier op de tribune. Het ligt toch liever voor de hand dat hij toch tenminste ook naar Immers zal kijken. Van wie natuurlijk al eerder sprake is geweest dat hij in Rotterdam zou opduiken. Wie weet, maar hij zal ongetwijfeld een boekje bij hebben waar ook andere namen in verschijnen. Maar Immers zal zich in de belangstelling kunnen verheugen. Groningen valt aan, goede combinatie met Tadic en een 1-2 met Texera. Uiteindelijk rolt de bal te ver door voor Tadic dat is niet te belopen. Want Tadic kunnen wij dus nu zeggen de man van 7 miljoen, ruim. Want voor dat bedrag gaat hij volgend jaar naar FC Twente. Terwijl, eh... Coutinho nu een hoge uittrap heeft die echt vooral letterlijk heel hoog gaat. En dan een meter over de middenlijn terechtkomt op het hoofd van Immers. Maar die heeft wel even daarvoor tegenstander Sparf een duwtje gegeven. Dat betekent dat er een vrij schop komt voor FC Groningen. Sparf aan de bal, krijgt hem van Kappelhof. De twee centrale verdedigers dus nogmaals. Bij FC Groningen. Oeh, Kappelhof levert zomaar in bij Sherry. Dat is gevaarlijk. Sherry. ja, wat doet die nou eigenlijk? Die staat aan de linkerkant, die moet een voorzet geven. Maar schiet de bal zomaar in handen van de keeper. Dat kan toch ook geen schot zijn geweest. Een volkomen mislukte voorzet. Te vroeg bovendien, want Vicento en Immers waren eigenlijk nog net niet in het strafschopgebied. Dan moet je toch wat slimmer zijn. Dat is Schiri dus blijkbaar niet. En zo kan de Groningen met de schrik vrijkomen. En in de slotseconde van de eerste helft nog een keer gaan aanvallen. We zitten in de extra tijd, komt een minuutje bij. Nog 40 seconden daarvan over. Er komt een kans zowaar als Bos is doorgelopen. Vanaf de linkerkant de voorzet geeft. En daar is de keeper van Den Haag. Coutinho die nog bijna in de weg wordt gelopen door Horvaat. Zijn eigen centrale verdediger. Want Texera stond op gepaste afstand drie meter verderop toe te kijken. Dan komt er een bal op Immers. Die gaat naar de grond in het duel met Kappelhoff. Daar is niks aan de hand. Groningen verdedigt uit. En mag dan misschien nog één keer in de laatste seconde van de eerste helft. Ado leidt met 1-0. Door de goal van Vicento. Een minuut of zeven geleden gemaakt. Groningen verspeelt de bal. De maker van de goal heeft de bal. vicento Toornstra Korte combinatie en opnieuw Toornstra. Dan zoeken naar Smolorek. Zo combineert Ado aardig. Maar schiet het niet meteen in meters veel op, want Torza loopt nu zelfs terug naar de middenlijn. En dan zegt van oké, okay, rusten maar. ADO krijgt applaus, want ADO was gevaarlijker en staat met 1-0 voor tegen Groningen. Nog een paar minuten in Venlo om nog iets te doen wat de VVV betreft aan de 2-1 achterstand tegen Vitesse, Andy. Nog twee minuutjes officiële speeltijd en een minuut of drie, vier die er nog bij komen. Alle zes de wissels zijn verbruikt, drie aan beide kanten. Dat zou normaal drie minuten zijn en wat blessuretijd Als er een vrije trap is voor Niels Fleur, een van de invallers bij VVV Venlo. Komt die bal hoog zoekend naar Vostermans? Die mij naar voren is. Vostermans verliest het, komt hij wel. Maar de afval bal komt terecht bij Berghuis. Berghuis naar Utjebo. Terug naar Berghuis. Berghuis in het strafschopgebied stuit op een tegenstander. Utjebo heeft de bal. Utjebo draait en kapt en draait en kapt en nog een keer. En dan is het schot daar. Uh, van, uh, ah jammer, van, uh, het was het schot van Maguire. En Vostermans die hem voor zijn voeten kreeg en met een hakje probeerde uh, Maguire weer te bereiken. Dan is er een overtreding uh, geconstateerd. Liggen er twee man tegen de vlakte. Uh, Eén daarvan is uh, Timmy Sela. En uh, de ander is uh, volgens mij Mike Havenaar. Inderdaad, Havenaar die daar ligt en Timmy Sela. En uh, nog meer mensen die daar rolden. Maar Timmy Sela krijgt uh, denk ik de gele kaart. Vanwege deze actie, inderdaad, Timicela, geel past goed bij zijn shirt. VVV-speler met zwarte broeken, gele shirts. Timicela, uh, even kijken, stond hij op scherp? Nee, staan twee spelers op scherp. Een daarvan is geluid Brian Lins en Danny Holla moet ook uitkijken. Maar we zitten in de slotfase. De 90ste minuut is ingegaan. 2-1. Vitesse doelpunt in de eerste helft. Al na een half uur. 2-0 voorsprong voor Vitesse via Butner en Boni. Wildschut in het begin van de tweede helft. de 2-1. De vrije trap is door Havena gekopt. Is het uh, Prupper die hem uh, goed geeft richting Chantoria. Chantoria naar Van der Struik. Van der Struik goede verdediger. Maar voorzetten dat is een heel ander... Uh... Uh, vak Dat blijkt ook, want hij schiet de bal de tribune in. En dan mag uh, Gentenaar naar de bal weer in het spel gaan brengen. Halve minuut nog over van de officiële speeltijd. Er wordt uh, uh, gekeken en gehoopt door de fans van... Uh, van VVV. Nou, dit was een uh, nogal overtreding van uh, Van der Heijden. Hij gaf zijn tegenstander namelijk een enorme zet. En dus een vrije trap voor VVV. Drie minuten extra tijd. Lokhoff is woest. Want drie minuten vindt hij veel te weinig. Ik kan me dat voorstellen. We hebben wat blessures gehad en alle wissels. Uh, gaat de bal, uh, die vrije trap, naar voren. Havenaar komt en ook uh, Josh, uh, Yoshida komt. En die heeft de bal het laatst geraakt. Bal over de achterlijn. En dan mag Veldhuizen de bal weer in het spel gaan brengen. Drie minuten extra tijd zijn dus ingegaan. Veldhuizen doet het heel rustig aan. Maakt de schoenen nog eens los. En brengt de bal dan weer in het spel. Doet dat met de lange trap richting Prupper. Prupper komt de bal. Krijgt hem van Fleuren terug. Maar levert hem dan ook heel vriendelijk weer in bij Fleuren. Die speelt de bal naar voren. En een wildschut. Wildschut te maken van het doelpunt van VVV. Heeft de bal onder controle aan de linkerkant. Kijkt aan de overzijde voor hem is er ruimte bij Yoshida. En Tibicela. Tibicela heeft de bal. Speelt hem naar Maguire. Maguire draait. Draait goed. Draait zich verder probeert de bal voor te geven, maar de bal wordt weggekropt. Opgevangen door Havenaar. Maar weer niet voor lang, want Wildschut zit er weer tussen. Wildschut, de gevaarlijkste man van VVV. Speelt de bal via Bossen. Die speelt al jaren niet meer bij VVV. Ook nooit gedaan. Altijd ergens in Haarlem gevoetbald vroeger. Als klein jongetje geeft nu een vrije trap. ...aan VVV, omdat Havenaar een overtreding maakt. Alles naar voren, zou ik zo zeggen. Dat doet Gentenaar ook, niet zelf, maar hij geeft aan... ...jongens, gaan maar allemaal naar voren. Wat maakt er nog uit? We zitten in de slotminuut. Daar komt die vrije trap richting Vostermans. De bal wordt geraakt door uh, Kasia, gaat langs het doel... ...en levert nog een hoekschop op. Berghuis gaat de bal snel ophalen. Om uh, in die laatste seconde nog een punt uit het vuur te slepen. Maar dan moet het dus heel snel. Berghuis met de uh, hoekschop vanaf... De zijkant wordt weggekopt door Havenaar. Wordt opgevangen door Wildschut. Wildschut brengt hem weer in. Vostermans, Vostermans. Oh, Johan Maart is buitenspel. Hij komt de bal achterwaarts over het doel van Piet Veldhuizen. Maar de vlag ging omhoog omdat hij buitenspel stond. En dan denk ik dat het uh, zo goed als gebeurd is. Nou, we hebben nog wel een minuutje te gaan, denk ik. Dus mogelijk nog één uh, aanval voor... VVV. Kijk even wat Uchebo aan het doen is. Die is de bal voor Piet Veldhuizen aan het klaarleggen. Lijkt me niet zo slim. Want dan weet je zeker dat Veldhuizen de bal oppakt en hem ergens anders neerlegt. Dat gebeurt ook en dus brengt Veldhuizen de bal weer in het spel. Doet dat met de lange trap richting Havenaar. Die verliest het, het wel. Maguire probeert de bal richting Uchebo te spelen. Lukt niet. Maar de afvallende bal is voor Timice. Daar speelt hem naar de rechterkant naar Berghuis. Berghuis draait naar binnen. Draait weer naar buiten. Probeert zijn tegenstander voorbij te gaan. Speelt de bal de diepte in richting Timisela, Maar Timisela kan er niet bij. En dan rolt de bal wel heel erg langzaam voor. VVV over de achterlijn. En gaat Piet Veldhuizen waarschijnlijk voor de laatste keer in deze wedstrijd de bal nog een keer naar voren brengen. Nog een half minuutje te spelen. Als Vitesse wint komen ze op 45 punten. En dat zijn er vijf meer dan NEC en RKC. Die ook goede zaken deden gisteren en eergisteren. De bal komt op het hoofd van... Uh, Havenaar, Maar die uh, verspeelt hem weer. En dan wordt de bal toch weer door Van der Heijden opgevangen. Uh, en een mooi hakje van, uh, van Ginkel naar Havenaar. Havenaar met de voorzet. Hofs. En het is een doelpunt. Het is over en uit. Hofs glijdt de bal binnen. En dan zie je echt Amas. Iedereen gaat nu naar de uitgang. Iedereen onder mij loopt naar de uitgang. Die hebben het nu gezien. Het is... Uh... Uh, moedig geweest zoals VVV het heeft geprobeerd. Maar de goede aanval in de slotseconde van Vitesse... afgemaakt door Nicky Hofs bezorgt uh, de drie punten in Arnhem voor Vitesse. Want ik denk dat er niet eens meer wordt afgetrapt. 3-1 de overwinning voor Vitesse tegen VVV. Goed, we zullen straks afwachten of Hofs het deed of een eigen doelpunt toch. Maar het is in ieder geval 3-1 geworden in het voordeel van Vitesse. Eerder op de avond, de wedstrijd begon om 7 uur, was er de overwinning te noteren van de graafschap op FC Utrecht. Dus een zeer tevreden coach, Richard Roelofs. Gefeliciteerd, het is wel lekker, zo'n avond een keer geen betonvoetbal spelen. Ja, oké, okay, daar lopen we al een aantal weken tegenaan te hikken. Dat is eigenlijk ook iets wat van buitenaf elke keer weer wordt, wordt gezegd. Hey, je ziet uh, ja, de progressie die, we, die ik denk dat de ploeg gemaakt heeft... dat dat uh, ja, nu eigenlijk een vrucht afwerpt. En nog niet op zo'n overtuigende manier, ja, maar toch in fases in de wedstrijd. Dat je ziet dat, dat we wel kunnen voetballen en willen voetballen. En ook uh, druk willen zetten op de helft van de tegenstander. Is dit nou niet gewoon het uh, spel wat je bij de Graafschap verwacht... Jawel, maar dat spel hebben we al een paar weken. Alleen, uh, uh, hoeveel, hoe ver kun je het uitvoeren? Hoe ver laat de tegenstander het je toe? Hoe, uh, hoe goed kunnen wij het doen? En, en, en daar ligt eigenlijk de clue van, uh, van, het, uh, van ons spel. Gewoon keihard knokken en duels winnen. En als dat dan lukt, dan komt de rest vanzelf. Ja, oké, okay, maar er zit ook een heel stuk vertrouwen in hoe ver, hoe ver durf je. En ik zie dat je na de 2-0 heb je gewoon een goede fases. En dan zie je, heb je een goede combinatiespel. Durf je eruit te komen, durf je beslissingen te nemen. Dus daar zit ook wel een heel groot deel in. Is dit nu een uh, speelwijze? Ik zal het nog één keer zeggen, dat, dat betonvoetbal van de laatste weken. Uh, laat je dat nu los of ga je dat gewoon per week bekijken? Nee, hey, maar kijk, ik, ik zeg ook, het betonvoetbal is door, uh, door jullie eigenlijk in het leven geroepen. En het, je hebt het ook niet ontkend? Ik heb gezegd dat, de, dat, de, dat, de, de, dat we defensief zouden spelen, vanuit een defensief. Kijk, betonvoetbal, zoals we tegen Roda speelden, was heel, heel betonvoetbal. Het was echt puur ballen naar voren en uh, spelen op de counter. En je ziet lopende weken dat we steeds uh, uh, hoger durven te verdedigen, door het pressie te zetten, te toch proberen te voetballen. En alleen, ja... Uh, het verhaal betonvoetbal is ons blijven achtervolgen. En, uh, ik moet zeggen, ik heb andere wedstrijden gezien in de eredivisie. En uh, nou, die hadden dat uh, predicaat ook wel kunnen... Uh, en dan, dan wordt het niet genoemd. Hè. Misschien omdat een, een coach daar zegt, we spelen aanvallend voetbal. Alleen we konden het vandaag niet. Maar het blijft hetzelfde. Iedereen heeft het gehad over de spannende titelstrijd. Dat het daarbovenin misschien wel tot de laatste speeldag spannend blijft. Maar misschien wordt het wel een finale op de ene laatste speeldag onderin. Hè? Want je krijgt Excelsior nog. En als het op deze manier gaat, kon dat nog wel eens echt een wedstrijd op leven en dood worden? Ja, dat kan zeker. De spanning zit, zit overal in de competitie. Ik vind dit jaar overal is het spannend. De play-off plaatsen, de titel, de degradatie... Dus ja, dat is wat voetbal wel heel interessant maakt. Voor de coach is het soms, soms wat minder. Maar ja, er zit volop spanning in. Elke wedstrijd gaat ergens om. En ik denk dat dat eigenlijk ook de opzet van de KNVB was geweest. Eindelijk maar een biertje drinken met een overwinning vanavond? Ja, het wordt wat anders. Ik ben geen fan van bier. Dus, uh, maar ik ga er wel even eentje op drinken. Dat, dat past ook niet bij een superboer trouwens, uh, geen bier. <laughs> nee, dat klopt zeker, dat verhaal hoor ik vaker. Dus uh, wij gaan er zeker wel één drinken, dus uh, dat komt wel goed. Ja, dat is het nadeel van die Elshoff die iedereen aan de drank hebben. Dan tennis. Tennis' Rafael Nadal is weer begonnen met trainen. De Spanjaard viel vorige maand uit met een knieblessure bij de Masters in Miami. De nummer twee van de wereld bereidt zich voor op het toernooi van Monte Carlo... dat hij de afgelopen zeven jaar maar liefst op zijn naam schreef. En vijf supporters van Ajax hebben een stadionverbod opgelegd gekregen door de club. Gisteren staken ze tijdens de wedstrijd Sportclub Heerenveen tegen Ajax vuurwerk af. De Amsterdamse club heeft het voorval ook gemeld bij de KNVB. En de KNVB kan nu de personen ook een landelijk stadionverbod van maar liefst 18 maanden opleggen. En dan een bericht over tafeltennis. In Luxemburg heeft tafeltennister Elena Timina... zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Olympisch kwalificatietoernooi. De Nederlandse won haar laatste wedstrijd van de Italiaanse Vivarelli met 4-0. En daardoor eindigt ze als tweede in de pool in het hoofdtoernooi... moet Timina kwalificatie voor de Nederlandse ploeg afdwingen... voor de Olympische Spelen in Londen. En NEC zal blij zijn. Het heeft het contract met de 20 twintigjarige navarona voor tot 2016 verlengd. De aanvaller maakt aan het begin van dit seizoen zijn debuut voor de Nijmegenaren... en heeft zich in korte tijd opgewerkt tot basisspeler. Voor wordt inmiddels, maar in hele kleine kring, de Messi van Opheusden genoemd. En dan hebben we wielrennen. De Duitse wielrenner Tony Martin is tijdens een training aangereden door een auto. Martin was enige tijd buiten bewustzijn en is gewond aan zijn gezicht. Zo heeft, onder andere, zo heeft hij onder andere een kaakbeenbreuk. De renner van Omega Pharma, Quickstep, is overgebracht naar het ziekenhuis van Zurich. En Lewis Hamilton zal komende zondag sowieso niet van pole position vertrekken. De Britse coureur moet voor de Grand Prix van China zijn versnellingsbak vervangen... maar een straf van vijf plaatsen verlies opstaat. Hierdoor zal de rijder van McLaren voor het eerst dit seizoen niet van pole position vertrekken. We zijn er direct na tienen, Met natuurlijk de tweede helft van de wedstrijd die in Den Haag wordt gespeeld... tussen Oude Den Haag en Groningen. En ander nieuws natuurlijk, tot 11 uur langs de lijn. Langs de lijn. Op 1. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. PSV, aanzet. de tweede paal en de redding van Isaacssel. Feyenoord, Excelsior. Ziet er bijna een eigen golf Nee, dan wordt hij van de lijn gehaald. NEC Heerenveen. Dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En om kwart voor negen. Twente Nak. Oh, mooie goal, zeg. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.